11 uur, Kees Rood met het NOS-journaal. In het centrum van Oslo hebben minstens 100.000 mensen met rozen en fakkels de slachtoffers herdacht van de aanslagen van vrijdag. Ook in andere steden waren stille marsen en bijeenkomsten. De verdachte, Anders Breivik, stond vandaag voor het eerst voor de rechter. tot zijn spijt zonder media en publiek. De Noorse justitie onderzoekt zijn bewering dat hij samenwerkte met twee andere cellen. Wat hij met die cellen bedoelt, is niet duidelijk. Breivik zegt dat hij het Westen wil behoeden voor een machtsovername door moslims... en dat hij de sociaaldemocraten wil straffen voor hun steun aan moslims. Het dodental van de aanslagen werd vandaag teruggebracht van 93 tot 76. Op het eiland Utoya waren eerst 86 doden geteld, maar dat zijn er volgens de politie nu 68. Door de chaotische toestand op het eiland zouden doden dubbel zijn geteld. Breivik zal psychiatrisch worden onderzocht. Hij acht zichzelf wel verantwoordelijk voor de doden, maar niet schuldig aan een misdaad. Onder de doden op het eiland Utoja was een vrouw die de zomerkampen leidde. Ze zat op dezelfde veerboot naar het eiland als Anders Breivik, die als politieman was verkleed. Toen ze met hem wilde praten over de bomaanslag in Oslo keerde hij zich van haar af. Omdat ze dat vreemd vond, sprak ze op het eiland de enige agent daar aan om hem te waarschuwen. Breivik zag hen praten en schoot ze dood. Ze waren zijn eerste slachtoffers op het eiland. Eurocommissaris Malmström vindt dat er te weinig Europese leiders zijn... die opkomen voor het belang van een open, democratische en tolerante samenleving. Malmström schrijft dat op haar weblog... naar aanleiding van de aanslagen in Noorwegen. Ze schrijft dat ze al vaker haar zorg heeft geuit... over partijen die de angst voor buitenlanders aanwakkeren... met negatieve uitspraken over de islam... en andere zogenaamde bedreigingen voor de maatschappij... Dat leidt volgens haar tot een buitengewoon negatief klimaat. Malmström is namens de Zweedse Liberale Partij... Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken. Bij een zwaar auto-ongeluk in Utrecht zijn een dode en een zwaar gewonde gevallen. De auto van de twee was van achteren aangereden... door een auto die met hoge snelheid naast een andere auto reed. Mogelijk waren de bestuurders van deze auto's bezig met een soort straatrace. De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte is aangehouden. De inzittenden van de derde auto zijn nog voortvluchtig... Volgens de politie reden die in een donkere Audi of BMW. Op de plaats van het ongeluk mag niet harder worden gereden... dan 50 km per uur. Het Sint-Jans-gasthuis in Weert heeft vanwege de MRSA-bacterie... per direct een opnamestop afgekondigd voor de intensive care. De bacterie is gevonden bij een patiënt op de IC. Het Sint-Jans-gasthuis bekijkt of personeel en patiënten... die contact hebben gehad met de besmette patiënt... de bacterie ook bij zich dragen. Ook heeft het ziekenhuis extra hygiënemaatregelen genomen... De opnamestop duurt drie tot vijf dagen. Zware operaties worden uitgesteld. Zo nodig gaan patiënten naar een ander ziekenhuis. De MRSA-bacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met minder weerstand. In Boksmeer is een man opgepakt voor het dreigen met een bloedbad... bij de wielerwedstrijd in die plaats. De politie hield de man van 59 aan na een tip van een landelijke krant. Er was een e-mail van de man binnengekomen... waarin stond dat er vandaag bij het criterium in Boksmeer veel doden zouden vallen... Ook uit hij verwensingen aan het adres van de burgemeester van Boksmeer en de politie. De naam van de man stond in zijn e-mail waardoor de politie hem snel kon aanhouden. Vermoedelijk heeft de man een conflict met de gemeente Boksmeer. Het criterium werd gewonnen door rabo-renner Lars Boom. Het kan nog weken duren voor duidelijk is waaraan zangeres Amy Winehouse is overleden. Dat heeft de politie van Londen bekendgemaakt na de autopsie. Een uitgebreid toxicologisch onderzoek moet nu uitsluitsel geven... Scotland Yard zegt wel dat haar overlijden niet als verdacht wordt beschouwd. De zangeres van 27 kampte al jaren met een drank- en drugsprobleem. Ze werd afgelopen zaterdag doodgevonden in haar huis in Noord-Londen. Morgen wordt ze in besloten kring begraven. Bij de woning van Amy Winehouse hebben fans grote hoeveelheden bloemen, rouwkaartjes, knuffeldieren en flessen drank achtergelaten. De verkoop van haar albums is de afgelopen dagen enorm gestegen. Het Internationaal Monetair Fonds vindt het hoog tijd dat politici in de VS het eens worden over de verhoging van het schuldenplafond. Volgens het IMF loopt de wereldeconomie schade op als democraten en republikeinen een besluit over het schuldenprobleem voor zich uit blijven schuiven. Het overleg over het schuldenplafond zit muurvast. Na nog het weer, vannacht veel bewolking en plaatselijk wat regen. Morgen overwegend bewolkt en in de loop van de dag enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journal. Noordsea Jazz nog een keer beleven? Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Kom genieten van Sting, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire, Juan Luis Guerra, Leon Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op CuraçaoNoordseaJazz.com. 10 jaar na 9-11. Nu het stof is neergedaald, blik Lux vooruit met internationale denkers. Vanavond: Het Design van de Angst. Bij de ICON om kwart over elf op Nederland 2. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op Curaçao-NordstreamJazz.com. Maak nu je vlucht, vakantie of bedrijf klimaatneutraal op FairClimateFund.nl.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 met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Eva Jinek. Na een weekend van dood en verderf komt de verbijstering, de rouw en de stilte. En dan de analyse, de grote existentiële vragen en het maatschappelijk debat. De vragen die niemand echt kan beantwoorden, pogen we toch te beantwoorden. En ook vanavond zullen we daar een bescheiden bijdrage aan proberen te leveren. En allemaal met het doel begrijpen, zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Maar tegen iemand die bereid is te sterven... of zijn leven in een gevangenis te slijten om zijn doel te bereiken... kun je je niet beschermen. En dan kan ik alleen maar vaststellen dat je in het leven vooral een beetje geluk moet hebben. Dat jouw pad dat van zo iemand niet kruist. Dan. I'm you zalvende stem van Marvin Gaye, Inner City Blues. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het oog. De wereld gruwelt nog na van de massamoord in Noorwegen... en ook wij hebben het er vanavond over. We duiken dieper, voor zover mogelijk, in de psyche van de dader Anders Breivik. Sociaalpsycholoog Arjan de Wolf helpt ons te begrijpen... waarom het in het hoofd van Breivik zo verschrikkelijk fout is gegaan. Even geen Ibiza en Mallorca bij het oog. Vanavond bedrijven we ook een lichte vorm van ramptoerisme... In de eerste aflevering van onze nieuwe zomerserie... bezoeken we het hete door financiële malaise geteisterde Griekenland. En dan hebben we nog een mysterie vanavond. Dat van de vermoorde Iraanse kernfysici. De vierde alweer in twee jaar tijd. Correspondent Thomas Ertbrink legt uit hoe en wat. En om vijf uur twaalf ga ik iets doen waar ik altijd van heb gedroomd. Maar wat dat is, dat zeg ik niet. Dat het komende uur, maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag... en de kranten van morgen. Maandag 25 juli. Vrouw Regeringsbukken en een minuut nationaal stilte. Met een minuut stilte en een stille tocht die door ruim 100.000 mensen werd meegelopen, zo herdachten Noorwegen de slachtoffers van de aanslagen. I'm so glad to be here right now, uh, lighting a candle and be a part of it. Een geknakt volk, maar met de kracht om dat wat goed was in hun samenleving te behouden. Even though this person changed Norway, we, the people of Norway and the political leaders of Norway, decide how we want Norway to go forward. It's not him we decide that. Het aantal slachtoffers dat Anders Breivik maakte is naar beneden bijgesteld van 93 naar 76. Breivik werd in besloten zitting voorgeleid bij de rechter. Daar bekende hij de dader te zijn, maar desondanks onschuldig. Beertjes geloofde dat hij die acten uit nodig had... om Noorwegen en Oost-Europa te beschermen... van cultuurlijk, marxisme en muslims takeover Daar had de rechter geen boodschap aan... en bepaalde dat Breivik de komende acht weken gevangen blijft zitten... waarvan vier in totale isolatie. Remand in custody of the accused... voor een periode van acht weken... met een ban op letters en visies... en well complete isolatie voor vier weken. Op Nederlandse websites en sociale media woedt een fel debat over de vraag of dit nu wel of niet een politieke aanslag was. Volgens de Noorse rechter laat Breivik daar geen onduidelijkheid over bestaan. De aanklager wil de grootste mogelijke verlies voor de Labour-partij, zodat so het voor de toekomst uh, de nieuwe recruitmenten beperkt. Ander nieuws dan: het kamermeisje dat oud-IMF-topman Dominique strauss kaan van verkrachting beschuldigt, heeft de publiciteit gezocht. In het weekblad Newsweek en voor de Amerikaanse zender ABC vertelt ze over wat zich volgens haar heeft afgespeeld in het Sofitel-hotel in New York. Yeah, I was like stop, stop this, stop this, But he, he, he he keep pushing me, pushing me, I was so afraid. Het proces tegen DSK staat op losse schroeven omdat er twijfels zijn over de geloofwaardigheid van het kamermeisje. En die neemt daar geen genoegen mee. Ik wil hem naar de I Ik wil hem weten dat je je kracht niet kunt gebruiken als je iets doet. Het zal nog weken duren voordat we weten waar soulzangeres Amy Winehouse precies aan is overleden. Om daar uitsluitsel over te geven is een uitgebreid toxicologisch onderzoek nodig. Ondertussen groeit de Bloemenzee voor het huis van Winehouse. Haar vader bracht vanmiddag, duidelijk aangedaan, een bezoekje aan de toegestroomde fans. Ik kan je niet vertellen wat dit voor ons betekent. Het is echt... Is making this a lot easier for us. You know, Amy was about one thing and that was love. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En dan heeft mijn collega Juris Stubenitski alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Natuurlijk veel over Noorwegen in die kranten. Spitz schrijft ontstemd over de zelfgenoegzame grijns die Anders Breivik na zijn voorgeleiding op zijn gezicht had. Alsof de wereld nog niet boos genoeg was, staat erbij. En in de Telegraaf een stuk over Europese veiligheidsdiensten... die zijn hard op zoek naar medestanders en mogelijke leden... van de organisatie die Breivik beweert te hebben opgericht. De link die Breivik heeft gelegd tussen zijn daad... en het gedachtegoed van Geert Wilders wordt door tegenstanders aangegrepen... om de PVV er mede verantwoordelijk te maken voor de aanslagen... schrijft de Volkskrant. En dat is onterecht, vinden collega-politici. Al wijzen politicologen erop dat Wilders nadrukkelijker moet uitleggen... waarom de ideeën van Breivik niet dezelfde zijn als die van hem. De pers heeft dezelfde mening. De PVV-leider heeft zich er volgens de krant te makkelijk van afgemaakt... met een reactie op Twitter. En het is te makkelijk om verontwaardigd alle kritische vragen aan de kant te schuiven. Volgens de pers zijn de overeenkomsten tussen het gedachtegoed van Wilders... Breivik en andere islamcritici simpelweg te groot. De wachttijd voor een onderzoek bij het Pieterbaancentrum is aan de lange kant. En daarom komen er extra psychiaters, zodat meer mensen zich kunnen storten op het onderzoeken van verdachten. Dat staat in een brief die Tweede Kamerleden morgen krijgen, maar die staatssecretaris Steven alvast naar trouw heeft gestuurd. Verdachten die naar het Pieterbaancentrum zijn gestuurd, moeten nu 23 weken wachten op een onderzoek. Vorig jaar was dat nog ongeveer acht weken. Door die lange wachttijd lopen zo'n twintig rechtszaken vertraging op. En dat is volgens Steven niet de bedoeling. Burgers en ondernemers die wel iets zien in duurzame energie... kunnen straks terecht in Overijssel. De provincie begint een soort groene leenbank... voor kansrijke duurzame energieprojecten. In en Trouw staat dat er 250 miljoen euro in het fonds komt. Daarvan is 100 miljoen beschikbaar voor energiebesparing... aan bestaande woningen. En de andere 150 miljoen is gereserveerd voor energiewinning... uit aardwarmte en biomassa. Bijvoorbeeld het verwerken van groenafval of mest... Die projecten zouden bijna 400 banen kunnen opleveren, denkt de provincie. Vanwege de dood van Amy Winehouse komt de pers met een lofzang op de Kleene Rocker. Geen seks en drugs meer, maar 365 dagen per jaar scherp zijn. Pieken op festivals, helder in de oefenruimte en bij contractbesprekingen. Je vingers heel houden en je keel glad voor die hoge noot in je grote hit. Zo hoort een rockartiest te leven. Als iets de afgelopen zestig jaar duidelijk is geworden... is het dat drugsgebruik en een hedonistische levensstijl... leiden tot een muzikale ondergang. Lekker rock roll dus, die club van 27, waar nu ook Amy Winehouse bij zit. Maar hoeveel rijker was de geschiedenis van de rock'n'roll niet geweest... als Nirvana nog eens vijf albums had gemaakt... Jim Morrison op een reünieetoernooi was en Amy Winehouse op haar 48ste het North Sea Jazz Festival plat speelde. Helaas maakt rock and roll soms meer stuk dan je lief is. Deze onderwerp wordt morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Was it you? Was it all the little things that I didn't do? I'm trying to move on, but I can't. No, I can't imagine being someone else's man. I try to try. to do without your love your love what am i meant to do without your love what am i meant to do without SMILE AND SAY GOODBYE IT'S NOT THAT EASY IT'S NOT THAT EASY Matt Dusk, it's not that easy. In Oslo werd vanochtend anders Bering Breivik voorgeleid. Dirk Evers, onze cosmonet in Scandinavië. Goedenavond Dirk. Dirk, hoor je mij? Ja, goeie goedenavond. Goedenavond. Dirk, ik zei het net al, uh, Breivik is vandaag in Oslo voorgeleid. Dat hebben we allemaal kunnen zien in het nieuws. Is er meer duidelijk geworden over wat hij precies tijdens die voorgeleiding heeft gezegd? Want het is achter gesloten deuren gebeurd. Wat kun je ons daarover vertellen? Ja, dus uh, de rechter hield later een persconferentie. En uh, het bleek dus dat Breivik rustig bleef en de feiten heeft erkend die hij gepleegd heeft... maar zich niet schuldig daarvoor uh, voelt. Hij zei het doel van hem was uh, een krachtig signaal te sturen... Uh, niet zoveel mogelijk mensen te vermoorden, zei hij... nee, dat was mijn doel niet, maar wel Noord- en West-Europa uh, wakker schudden... en waarschuwen voor wat hij noemde het cultuurmarxisme... ...en de overname van onze maatschappij door de moslims. En zolang dat nodig was, vond hij het ook nodig zo'n signaal te sturen. En hij wilde ook de arbeiderspartij uh, schade toebrengen... ...want hij vond dat de regerende partij in uh, Noorwegen... ...de Noorse cultuur vernietigt door immigratie en massale import van moslims. Dan kwam hij ook nog met groot nieuws, uh, de dader van de twee aanslagen. Uh, Breivik die zei... Dat hij maar één cel was en dat er nog twee terreurcellen waren in onze organisatie. Dat zou dus zogenaamd een tempelorde organisatie zijn of daardoor georganiseerd. Nadat hij zijn verklaring had afgelegd heeft uh, de politie ook... Uh, ja, bewijzen aangedragen en uh, de rechter heeft besloten dat er voldoende bewijs was met het materiaal van de politie en dan de verklaring van de verdachte om de man uh, ja, achter slot en grendel te houden. En dat het doel duidelijk wel het terreur was. En dus nu blijft hij vier weken in de isolatiecel. Mm -hmm. Die, over die twee cellen, dat groot nieuws wat je net noemde... Was er, is er dan sprake bij zo'n voorgeleiding van die dialoog... tussen de rechter en de verdachte? Ik bedoel, vraagt de rechter dan over wie heb je het? Is dat al duidelijk? Weet de politie dat? Of justitie? Um, nee, want het verliep allemaal achter gesloten deuren... en de politie wilde niet meer kwijt dan wat er gezegd werd. Of de rechter wilde ook niet meer kwijt. Hij zei dus twee cellen, dat willen we graag uh, zeggen... dat hij dat onze dader uh, verteld heeft, maar... Uh, maar wat precies... Ja, dat wordt nu eigenlijk voorwerp van verder onderzoek. En daarom mag men er ook niet meer... of wil men er ook niet meer over zeggen. Ja, helder. Het dodental is vandaag naar beneden bijgesteld. Er zijn nu 76 doden geteld. Eerst zouden het er meer dan 90 zijn. Hoe zit dat precies? Ja, 76, dus 8 in Oslo... en 68 op het eiland. Ja, de politie zelf zegt... het was totale chaos toen we daar aankwamen. En... Uh, uh, ons doel was toen om gewonden te vinden... en de mensen die nog leefden uh, te redden. Dat was ons eerste doel. en Het, was al, het begon al wat te schemeren dan later... Toen we, toen we daar aan het werk waren. Intussen begonnen ongeruste ouders... ook zelf al lijstjes op te stellen... van wie er uh, leeft of wie er nog vermist is. En wij vonden het belangrijk... zei de politie uh, dat de inform informatie eruit kwam. Omdat ja, in Noorse media nog berichten circuleerden dat er mogelijk tien doden waren. En dus zei de politie, toen hebben wij vrijdagavond of zaterd, ja, zaterdagochtend... eigenlijk mm -hmm. dat grote getal de wereld ingestuurd. En wij dachten toen, op dat moment, dat het ook zo was. Maar het was een complete chaos op het eiland. En uh, we hebben dus vermoedelijk enkele mensen dubbel geteld. Ja, nou die chaos, dat, uh, dat kunnen we ons allemaal wel voorstellen, denk ik. Maar er is inmiddels ook wel vrij veel kritiek op de politie... Voornamelijk ook omdat anders ik daar anderhalf uur zijn gang heeft kunnen gaan. Neemt die kritiek ook steeds meer toe naarmate we verder van het drama afkomen? Het zijn vooral vragen en de politie zelf die beantwoordt ook alle kritiek en alle vragen. En uh, opmerkelijk is wel dat, dat de politie zelf niet vindt dat, er, uh, dat zij iets fout heeft gedaan. Uh, men zei het heeft een uur geduurd van de eerste melding tot de arrestatie en ja... Uh, zo'n helikopter kun je ook niet zo heel gauw bemannen, blijkbaar uh, zegt de politie uh, we hebben één helikopter waar we vooral luchtopnames mee maken maar daar kunnen we geen zwaar gewapende uh, commandotroepen mee vervoeren daarvoor waren we aangewezen op de helikopter van het Noorse leger, maar nu blijkt dat uh, er wel een politiehelikopter bestaat, maar dat die dus van juni tot augustus aan de grond wordt gehouden, omdat er bes bespaard moet worden. Komt er, um, verwacht je concreet ook nog een onderzoek naar het optreden van de politie? Het, zoals het er nu naar uitziet, eigenlijk niet. Het is zeer opvallend hoe deze homogene Noorse maatschappij ook heel, ja, heel sterk. En, ja, een, een, een samenhorigheidsgevoel heeft. De premier dankt de politie. De politie dankt de burgers. De premier dankt de koning. De koning dankt de burgers. Dus uh, ieder geeft elkaar schouderklapjes en steunt elkaar. Er is dus eigenlijk. Uh, het wordt wel aangenomen. Er worden kritische vragen gesteld. En men zegt ook: we willen het zo open mogelijk houden. Maar op dit moment is. Voornamelijk eigenlijk... solidariteit. Ja. Ja. Dirk Evers, dankjewel. Anders Breivik associeert zich met de middeleeuwse orde van tempeliers. Dat blijkt uit zijn manifest dat op internet is te lezen. Sterker nog, hij noemt zichzelf lid van een nieuwe orde van tempeliers. Jan Hosten schreef een boek over de oorspronkelijke tempeliers. Meneer Hosten, goedenavond. Goedenavond. Wat, wat is voor Breivik de belangrijkste reden om zich uh, te spiegelen aan de tempeliers? Ik heb begrepen dat het gaat om hun kruistocht tegen de islam, maar klopt dat? Oh, ik denk dat hij vooral een, een kapstok nodig had he, om zijn verhalen op te hangen. Ik, uh, ik weet niet of hij zo specifiek uh, de Tempeliers uh, nodig had, maar hij had, uh, ja, hij had iets nodig natuurlijk. He. En wat moet ik me dan bij de orde van Tempeliers, de oorspronkelijke orde dan voorstellen? Over hoeveel man praten we? Of hadden ze ook überhaupt een samenhangende ideologie? Um, een ideologie is dus een groot woord. Ze hadden alvast een regel waar ze heel streng uh, ja, die ze heel streng opvolgden. He. Een regel die, uh, ja, die heel, heel streng was voor de, voor de orde leden. En die ook heel duidelijk was. Uh, maar een echte ideologie, uh, nee. De belangrijkste doelstelling van de tempelorde was het uh, beschermen van de pelgrims op weg naar de heilige stad Jeruzalem. Dus de kruisvaarders of de pelgrims die vanuit het westen naar het Midden-Oosten reizen, kwamen aan in de havensteden. En moesten dan een voettocht afleggen tot in Jeruzalem. En die route was niet ongevaarlijk en daarvoor werd een orde opgericht om de pelgrims op die route te beschermen. En dat waren de Tempeliers. Ik kan misschien en... kort even zeggen waar de naam vandaan komt. Die komt omdat hun eerste huisvesting de huidige Al-Aqsa-moskee was in Jeruzalem. Ach. De kruisvaarders dachten in die periode dat de Al-Aqsa-moskee de tempel van Koning Salomon was, van de mythische Koning Salomon. En vandaar gingen die ridders, de arme ridders van uh, de Tempel van Salomon, gaan noemen. Of kortweg de Tempelridders, Tempeliers. En over hoeveel man praten we eigenlijk? Oh, niet zoveel eigenlijk. He. Ik denk uh, op het uh, toppunt van haar macht uh, hadden ze misschien een 1200 ridders, 1200 ridders in het Midden-Oosten. He. Dat, he, dat is alles. He. Breivik schrijft dat die lid is van een nieuwe orde van Tempeliers. Dat zou dan in 2002 zijn opgericht. Is die orde van Tempeliers oorspronkelijk vaker nieuw leven ingeblazen? Ja, dat is eigenlijk iets wat uh, al vrij vroeg uh, gestart is. Dat was misschien in de 18e eeuw alleen met uh, de vrijmetsenaars die zich graag een, een, een mooie stamboom hadden aangemeten en die dan op zoek gingen naar een van de mythische orde die al lang verdwenen was. En dan kwamen ze, ja, net als Breivik, uh, bij de tempeliers terecht. Jan Hoste, dank je wel. Dank je. We gaan verder praten over een van de vele vragen die ons bezighoudt... na het drama in Noorwegen. Hoe is het mogelijk dat iemand met een ogenschijnlijk normaal... goed leven zo dramatisch kan radicaliseren? Arjan de Wolf is sociaal psycholoog en auteur van het boek... Aanpak van Radicalisme... waarin hij onder meer het radicaliseringsproces van Mohammed B. in beeld bracht. Meneer de Wolf, goedenavond. Goedenavond. Um, Zo'n breivik was ooit ook gewoon een lief babytje... en waarschijnlijk ook een onschuldig kind... Waar gaat het mis? Wat is een trigger voor iemand om zo'n monster te worden? Ja, dat is moeilijk. Uh... Iets dichter bij de microfoon. Iets gaan. dichter bij de microfoon. <laughs> Wat is een trigger? Uh, er zijn er eigenlijk drie. Uh, de eerste is een, een, een sociale identiteit die, die niet, uh, niet goed is. Dus uh, onzekerheid over die identiteit. Dat je niet precies weet wie je bent. Ja, daar kan ik me bij Breivik nog niet heel veel over voorstellen. Want ik, ik ken de achtergronden nog niet goed genoeg. Mm -hmm. uh, bij Mohammed B. zou ik me daar wel iets kunnen over kunnen voorstellen. Uh, moslims hier in Nederland uh, leven tussen twee culturen in. Uh, ze zijn niet Westers, ze zijn niet uh, in hun oude cultuur. Dus ze zijn zoekende naar hun, hun identiteit. Bij Breivik weet ik dat niet. Uh, een tweede is uh, sociale affiliatie. Wie ken je? Hij kent waarschijnlijk mensen met een extreemrechtse ideologie. Als hij die niet zou kennen, dan kan hij wel ideeën hebben. Maar als je geen mensen hebt om dat mee te delen... dan wordt het lastig om, om te radicaliseren. Mm -hmm. En uh, de laatste is uh, een, een gevoel van achterstelling... of een gevoel dat je uh, groep wordt achtergesteld... Uh, ja, door, in dit geval door de regering. Ja, ja. maar die drie dingen uh, die u schetst... Uh, dat kan iedereen op een bepaalde fase in je leven overkomen? Als tiener kun je het moeilijk hebben, twijfelen aan je identiteit... of je social standing, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, waarom gaat het dan, niet vaak natuurlijk, maar soms zo ongelooflijk mis? Omdat, omdat ze op een gegeven moment iemand tegenkomen... die zeggen van, ja, ik weet waar het dan ligt. Is dat dan een soort van gevoeligheid voor iemand anders die die leegte invult? Ja. Heel afhankelijk eigenlijk? Ik weet niet of het afhankelijk is, maar vatbaar voor een ideologie. Wat wij weten over hem is dat hij in ieder geval bewust... de laatste jaren heeft gekozen voor een totale sociale isolement. Ja. Um, maar dat radicaliseringsproces is niet gestopt in dat isolement. Het is eigenlijk verder verergerd. Ja. Dus dat kan zonder groep? Dat kan zonder groep. Maar de eerste aanzet moet met een groep gebeuren? Ja. De eerste aanzet hoeft niet met een groep te gebeuren. Je kan ook zelfstandig de zogenaamde Lone wolves... op internet uh, gaan zitten, grasduinen. Uh, maar vaak is dat wel uh, ja, in gesprek met groepen. Dus in fora of uh, ja, vaak wisselen ze wel uh, gegevens uit met elkaar. Mm -hmm. Waar je gelijkgestemde gelijk vindt, zeg maar. Waar je gelijkgezinde, gelijkgestemden vindt. En, en ja, dat is, dat is dan ook een soort groep. Uh, maar er zijn ook voorbeelden van mensen die volledig uh, in hun eentje radicaliseren. Wanneer, um, want deze Breivik was negen jaar bezig met zijn voorbereidingen. Uh -huh. Hij schrijft ook over zichzelf dat hij um, extreem geduldig is. Nou, dat moet ook haast wel. Wanneer komt het punt dat, het eigenlijk, dat er geen terugkeer mogelijk is? Wanneer komt het punt in zo'n ra radicaliseringsproces... dat je besloten hebt geweld te gebruiken en dat er geen omkeer meer mogelijk is? Op het moment dat je besluit geweld te gebruiken? Uh, De eerste keer? Nee, op het moment dat je het besluit, dan ja. ga je een stap verder dan dat je uh, ideologisch goedkeurt dat er geweld uh, gebruikt wordt. Uh, het besluit nemen dat je geweld gaat gebruiken en dus ook voorbereidingshandelingen gaat treffen, dus bezig gaat met het voorbereiden van een aanslag. Op dat moment is er eigenlijk geen weg meer terug. Is dat iets wat dan uitgesproken moet worden bijvoorbeeld tegenover de rest van de groep? Ik ga het met geweld doen. Of is dat een soort klik in het hoofd? Ja, dat, dat is een soort klik in het hoofd die eigenlijk al eerder in gang is gezet. Dus die ideologie, uh, die wordt de normen en waarden van, van, van de groep uh, worden uitgedragen. Die ideologie wordt steeds meer eigen. Uh, het wordt steeds belangrijker dat het doel gehaald wordt. En uh, het doel heiligt de middelen. Dus het maakt niet uit hoe dat gebeurt. Uh, en op een gegeven moment ga je een stap hoger. En dan ga je het ook echt doen. Dan ga je het ook echt willen. Dan ga je dus ook gedragen als een terrorist. Ja. Uh, hoewel die volledig in isolatie leefde voor de buitenstaander. Wat was die groenteboer of iets, iets dergelijks? Ja, was dat was genoemd? zijn laatste dekmantel dat hij een boerderij had... zodat hij inderdaad die chemicaliën en mest kon kopen. Ja, maar in zijn hoofd is hij op dat moment... is er maar één ding... Uh, belangrijk, dat is de sociale identiteit van tempelier of terrorist. Uh, daar is hij de hele tijd mee bezig geweest. Is het um, zo dat, laat ik het zo zeggen, is er een moment dat je nog kan ingrijpen? Ik begrijp dat vanaf het moment dat het besluit is genomen, mentaal, om geweld te gebruiken, uh -huh. dat het eigenlijk onomkeerbaar is. Maar zou je kunnen zeggen dat als je er vroeg bij bent, nog voordat dat besluit komt, of misschien eventueel zelfs daarna, dat je zo iemand kan stoppen? Of dat proces kan stoppen? Uh, het lijkt me dat je het proces kan stoppen. Als je hem, als je hem isoleert en met hem in gesprek gaat. Uh, maar als je er niet bij komt en hij hoort geen andere geluiden... dan is het zeer moeilijk om dat proces te stoppen. Is dit proces ook van buiten te zien? Bepaalde delen van het proces zijn van buiten te zien. Uh, alleen op een bepaald moment gaat iemand uh, besluiten... om daadwerkelijk die aanslag te plegen... En op dat moment creëert hij een soort schaduwwereld. Um, maar welk deel, welk deel van het proces is wel te zien, zeg maar, voor de omgeving of voor. Het deel van het proces wat te zien is, is op het moment dat iemand in het begin van zijn radicalisering zit. Dus op het moment dat iemand zich anders gaat gedragen, extremer gaat uiten, uh, dan is hij zelf ook nog zoekende. Is hij nog niet een, een volwaardig lid als, als, het, als het gaat om groepsradicalisatie. Maar weet je, tieners zeggen ook. Uh gekke dingen om te provoceren en zo. Wanneer, wanneer voel je of weet je dat het meer is dan alleen dat? Ja, dat, dat zie je ook. Dat zie je in de gemeentheid, dat iemand het echt meent. Uh, meent dat, dat, dat uh, een ongelovige niks waard is. Uh, dat, dat zie je op een gegeven moment. Je ziet dat mensen zich extremer gaan kleden. Uh, je ziet dat mensen vaak een andere naam gaan aannemen... Die hoort bij de nieuwe identiteit. Uh, je ziet dat mensen hun oude groep uh, heel langzaam gaan afstoten. Uh, ze, ze komen in een soort isolement terecht. In een nieuwe identiteit. In een nieuwe identiteit. Hun oude persoonlijke identiteit. Want ja, mensen bestaan eigenlijk uit een... een, een, een een groepsidentiteit, dus de groepen waartoe je behoort... de familie, uh, je familie de voetbalclub, de school... Uh, en, en een persoonlijke identiteit, dus, dus wie jij bent. Um, op het moment dat die groepsidentiteit steeds belangrijker wordt... dan wordt de persoonlijke identiteit steeds minder belangrijk. Dus je wordt als het ware die groep, of die terrorist. Tja, laten we hopen dat we het niet vaak gaan zien. Arjan de Wolf, veel dank. Alsjeblieft. Marabi from Mafikizolo. We are getting word of a powerful earthquake that has hit Japan. Most scale where anyway, was hearing the creaking and the cracking. People take to the streets. Another explosion has been heard at the Fukushima Daiichi nuclear power plant. Het is aan de Grieken zelf om te laten zien dat zij bereid zijn om alle maatregelen te nemen om uit die ellende te komen. Tja, deze zomer maakt het oog een rondje langs een aantal gebieden waar het er nogal turbulent aan toe gaat. En we beginnen vanavond in Griekenland. Is daar iets van vakantievreugde te bespeuren? Ik ga het vragen aan historicus Kees Klok in Thessaloniki... en aan historicus en ook reisleider Vic Meijer hier in de studio in Hilversum. Ik ga eerst even naar Kees Klok in Thessaloniki. Um, het is hier afschuwelijk weer, al best wel lang. Is het bij u een beetje een mooie zomer in Griekenland? Het is een fantastische zomer op het ogenblik. We hadden vandaag 35 graden, volop op zonschijn... en een heerlijk mild briesje om in de avond wat af te koelen. Toch nog een soort troost. Ja. Is het ook een andere zomer door de crisis? Ja. Ja, het is heel anders. Uh, je, je merkt natuurlijk dat de crisis overal uh, aan, aanwezig is. Uh, je ziet het in de, in de straten. Heel veel uh, winkels die gesloten zijn in de steden dan. Uh, ik denk dat je op de eilanden er wat minder van merkt. Maar uh, hier in Thessaloniki zie je, zie je dat ook in het straatbeeld. En Het is nog volop uh, onrustig omdat uh, ja, de bevolking zich niet uh, 100% bij alle maatregelen zomaar neerlegt. Nee, met allerlei stakingen en dergelijke. Ja, op het ogenblik lijden we weer onder een, uh, ik vrees, langdurige taxistaking. <laughs> Fik Meijer, hier in de studio in Hilversum. U gaat in september weer uh, naar Griekenland als reisleider. Wat is uw beeld van hoe het er in Griekenland aan toe gaat op dit nou, moment? Nou, wat de heer Klok zegt, dat zien wij natuurlijk op de televisie. Ik was er voor het laatst in het najaar. Toen was het natuurlijk nog niet zo te merken, maar... Wat, je natuurlijk in, wat mij iedere keer in Griekenland opvalt is... dat je ook de vraag kunt stellen dat het heel lang zo goed is gegaan. Uh, ik maak de Grieken dus mee als buitenstaander. Ik spreek een klein beetje Nieuw-Grieks, maar dat mag geen naam hebben. Mm -hmm. Maar wat ik dan meemaak is, uh, om een voorbeeld te noemen, bij taxis. Uh, vorig jaar was ik daar, moest ik iemand naar het ziekenhuis brengen. Je gaat met een taxi naar... Uh, het ziekenhuis, je vraagt wat het kost, de man zegt 12 euro. Ik vraag, krijg ik een bonnetje, omdat ik dat moet verantwoorden? En uh, bonnetjes, daar had hij niet aan gedaan. Maar als ik dan 20 euro betaalde, dan kreeg ik een bonnetje van 30 euro... dat hij zijn kastje had liggen. Dan kijk, dat soort dingen, daar verbaas ik me over. Ik verbaas me ook dat als ik in Athene rondloop bij het sint plein dat daar een kopje cappuccino kost, 3,5 euro... en dat heel veel Grieken dat gewoon kunnen drinken. En dan, dat we het kunnen betalen. Dat kunnen betalen, precies. Ja. En, en dat zijn voor mij dingen die, die, die, die, die zo moeilijk uh, zijn. En tegelijkertijd realiseer ik me... dat er ook uh, Griekse oude vandaag zijn... die een pensioentje hebben van 500 euro... en dat nu uh, door de bezuiniging wordt teruggebracht... naar 350 of 300 euro ter winst. Ja. Dus het, het, het, het is altijd pijnlijk... En ik denk, als ik daar in het najaar weer ga rondlopen... dat je daar dan ook iets van zal zien. Als ik dan reisleiders zie die echt moeten sappelen om aan de bak te komen... en vaak ja. dus hele hoge tarieven uh, vragen om in leven te kunnen blijven... ja, dan realiseer ik me wat voor moeilijkheden ja. er zijn... en dat de Grieken zich niet gemakkelijk daarbij zullen neerleggen. Nee. Kees Klok, zijn ze er heel lang mee weggekomen? Is dat het? Ja, ja, nou ja, even over die koffie, dat, dat valt mij ook altijd op. Dat dat uh, behoorlijk aan de prijs is. Hè. Koffie en bier worden hier als luxe dranken beschouwd. Maar het is wel zo dat die Grieken dan soms, uh, dat zie ik in mijn uh, kennissenkring ook, de hele avond, en dat is soms uren, op één bakje koffie in een glaasje water zitten. En dan is er geen ober die zegt van, wilt u nog wat bestellen? Van, hè, of lelijk loopt te kijken, dat wordt geaccepteerd. Ja. Dus dat is de andere kant van de medaille. Ja. Uh, wat was uw vraag ook alweer? Nou, dat, dat was één dat was van mijn vragen. Wat ik wilde vragen ja. is... Um, de hele wereld kijkt nu naar Griekenland, uh, ja. zeker de afgelopen maanden. Maken de Grieken zichzelf zorgen over hun imago ja. in het buitenland? Ja, ja, Grieken maken zich ontzettend veel zorgen over het imago in het buitenland... He, het is uh, ogenschijnlijk lang goed gegaan in Griekenland, omdat het uh, ook veel van uh, geld van de EU binnengestroomd is en dergelijke. Maar nu het echt helemaal bergafwaarts gaat en Griekenland uh, ja, toch als uh, economisch, zeker als de risee van Europa, uh, gepresenteerd wordt in de buitenlandse pers ook. Daar maakt men zich erg zorgen over. Kijk, Grieken... ja. ja? Grieken, die hebben nog als iets. de helft van Griekenland woont in Athene... en dan wonen er nog ruim een miljoen in Thessaloniki... en de rest woont verspreid over het land. Maar men heeft toch in essentie nog een beetje die dorpscultuur. Heel veel Grieken in de stad zijn... De eerste of tweede, de tweede generatie migranten van de dorpen. En daar is nog heel belangrijk hoe men over, de, over gedacht wordt. Een beetje die schuldcultuur, hoe denkt men over ons? En de dingen die nu over Griekenland gezegd worden... en ook, ja, mag ik wel zeggen in kranten als de Telegraaf en dergelijke in Nederland... worden uitgetetterd, dat, dat komt hier heel hard over. En dat, dat, dat trekken ze zich aan en da, daar voelen ze zich ook erg door gekwetst. En ze maken zich er heel veel zorgen over. Het zijn trotse mensen. Zeker, zeker. Maar dit, ja. dat vertaalt dat zich zorgen maken over het imago... ook in de behoefte om uh, echt eindelijk eens een keer schoon schip in dat land te maken... of is, werkt dat niet zo? Nou ja, dat is heel dubbel. Hè. Kijk, de, de, de, men is ervan overtuigd dat het allemaal anders moet... Maar er is een enorme verdeeldheid over hoe het dan anders moet. He, dat het zo niet door kan gaan, dat er gewoon hele grote structurele problemen liggen in Griekenland... die ze eigenlijk al 200 jaar geleden hadden aan moeten pakken bij het uh, faillissement van 1893 gedeeltelijk. Ja, dat, dat realiseert iedereen zich. Maar hoe moet het dan? En, en daarover is een enorme verdeeldheid. Wat ook typisch Grieks is. Want in de hele Griekse geschiedenis zijn ze maar één keer. Uh, laten we zeggen. Een een, hebben zij een eenheid gevormd? Dat was toen de persen eraan kwamen. Dus, uh, nou, misschien, en en ja. meer, misschien dus. kan ik nooit meer. daar even iets over zeggen. Graag. Want de heer Klok haalt een voorbeeld aan. En dat is het aardige. Toen de persen kwamen. Toen waren ze een eenheid. En toen werd er in Athene. Want ze waren wel geen politieke eenheid. Maar ze waren wel een morele eenheid. En toen werd er in de Atheense volksvergadering. Uh, ze hadden een zilverader ontdekt, vergelijken met onze uh, bel bij Slochteren. Toen werd er gezegd van, wat moeten we nou met het geld doen? Toen zei één politicus, zei, geef de burgers geld. En een andere politicus, de Klessen, zei... laten we dat geld besteden om een vloot te bouwen tegen de Perzen. Toen had je dat algemeen belang... En dat zou bij Grieken wel misschien nu eens weer een beetje kunnen terugkomen. Want die Grieken zijn natuurlijk verdeeld. Ik heb wel eens een collega reisleider een Griek horen zeggen... ze zijn twee Grieken bij elkaar en ze spelen bij Gemmen. Ze zijn drie Grieken bij elkaar en ze maken burgeroorlog. Dus die Grieken <laughs> zijn natuurlijk ook eigenlijk hopeloos verdeeld geweest. En dat is eigenlijk al oh, vanaf het, de, de, de, de onafhankelijkheid oorlogen, die uh, toen Griekenland in 1829 of 1827 zelfstandig werd, is dat meteen ook al gebleken. Ja. Er kwamen ook buitenlandse overheersers. Kwamen er ook. He, kwamen ja. Duitse uh, koningen, kwamen er, nadat Capodistrias de Griek uh, gedood was. Maar de, hoe verdeeld die Grieken ook zijn geweest, um, ze hebben hun charme. Heel veel toeristen zijn er altijd naartoe gegaan. Ik vraag me af of toeristen nog wel zin hebben om naar Griekenland te nou, gaan. Ik denk dat ze gewoon moeten blijven komen, want... Ook. Uh, dat zegt u ook als reisleider, begrijp ik? Nou, nee, ik, ik hoef daar niets van te leven. Ik ben een gepensioneerde hoogleraar, dus ik heb een uitstekend pensioen. Dus, dus daar gaat het om. Ik vind het gewoon leuk om daar rond te lopen. En ik vind het ook fantastisch als ik die mensen op de Acropolis en op de Agora... kan uitleggen waar de wortels van onze beschaving liggen... en waar de wortels van de democratie liggen, enzovoort, enzovoort. Begrijp ik, begrijp ik. Dus dat vind ik gewoon ook, ook de moeite waard. Ja. Kees Klok, um, zijn ze nog wel welkom, al die klagende Europeanen en buitenlanders... die het allemaal zo goed weten hoe de Grieken het niet moeten doen... Ja zeker, ja zeker. Kijk, een, een heel belangrijk aspect uh, van, van het, ja ik zou haast zeggen het Griekse volkskarakter, hoe beladen dat woord ook is, dat is de He, Het Grieken vinden het heel belangrijk om gasten te verwelkomen. Dat is traditioneel altijd een heel belangrijke zaak en dat zie je nog. He, hoe... Boos Grieken ook kunnen zijn. En ik heb dat vanmorgen in de supermarkt nog gemerkt over de in hun ogen onrechtvaardige kritiek in het buitenland. Een gastheer zal zijn buitenlandse gasten daar niet op aanspreken, tenzij die gasten zelf nadrukkelijk over begint. Je wordt van harte welkom gegeten. Ik denk dat het nu geen beter moment is, afgezien even van de taxistaking, maar dat gaat weer over. Maar geen beter moment is om Griekenland... Uh, Ze hebben wat te bewijzen. Te He, ze hebben wat te bewijzen ja. en ik, ik, ik, ik merk dat ook, ik ga nu binnenkort weer even op Samotraki kijken... maar ik merk dat ook van, van uh, oud-studenten van mij en oud-leerlingen die, die uh, op mijn advies naar de eilanden zijn gegaan... en die allemaal heel enthousiast terugkomen. He, dus de gastvrijheid van de Grieken, uh, die, die... Die doorstaat elke die... storm. Nou ja, op dit moment zeker wel, ja. Nou, ja. Hoe vieren de Grieken eigenlijk uh, zelf vakantie, Vickmeijer? Nou, dat kan de heer Klok schrijven. Natuurlijk gaan de Grieken ook allemaal naar de eilanden. Veel mensen hebben uh, tweede huizen. Veel mensen gaan terug naar de dorpen waar ze vandaan komen. Uh, maar gaan wij dan naar het buitenland? Dus het, het blijft natuurlijk vooral in die Griekse uh, wereld dat ze dat zelf doen. En daar kom je ze dan ook... Uh, ook tegen dat op de Peloponnesos, dat er heel veel mensen uit Athene komen... die daar teruggaan, omdat ze ooit van de Peloponnesos vandaan ja, ja. Uh, gekomen zijn. En ze hebben ook nog steeds vaak ook nog die, wat ik net ook al zei... die agrarische uh, mentaliteit. En dat maakt het ook zo moeilijk. Er zitten natuurlijk ook hele trotse mensen bij... die nu zien, aan de ene kant, en dat vind ik het merkwaardige... aan de ene kant zien ze dat ze een hoop misdaden maar echt het schuldcomplex daarvoor... Uh, tot zich te nemen. Ja, dat komt bij die Grieken bijna niet voor. Maar ik denk soms wel eens dat... in die Griekse wereld ook een beetje... het is ook een Griekse tragedie. De Grieken hadden ook in de oudheid al de tragedie. En daar staat in, de, in, in die tragedie staat... wie overmoedig wordt... en die Grieken zijn een beetje overmoedig geweest... die treffen de goden met verblinding. Hubris. Met a, met hubris. hubris komt voor de val. Hubris komt voor de val. Ja. En ze treffen dan die mensen met aad en met verblinding. Ja. En soms heb ik wel eens het idee dat dat het geval is. En ik denk dat het nog heel lang, maar dan ook echt heel lang zal duren, voordat er weer een echt Griekenland is, dat echt heel trots kan zijn, en dat zelfstandig helemaal op eigen benen kan staan. Ja, en ondanks deze uh, niet al te optimistische woorden proef ik, uh, zowel bij uh, u als bij uh, Kees Klok, liefde voor Griekenland. Ik wil jullie allebei graag bedanken. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Griekenland naar Iran. Afgelopen weekend zou daar een kernfysicus zijn vermoord. En dat zou niet voor het eerst zijn. Thomas Erdbrink in Teheran, onze correspondent. Ja, Thomas, het klinkt misschien cru als ik het zo zeg... maar waarschijnlijk kijk je er niet echt meer van op... dat een wetenschapper op klaarlichte dag in Iran wordt vermoord. Nee, deze, deze meneer, Darius Rezaï, is al de vierde in twee jaar tijd... die of is opgeblazen of neergeschoten... Uh, maar inderdaad dus geliquideerd, vermoord in aanslagen en um, ja, het begint een, uh, een gebruikelijk patroon te worden hier in Iran. Bij de moord van dit weekend um, zijn er nogal wat vraagtekens te plaatsen. Volgens de laatste berichten zou deze jongen wel een wetenschapper zijn geweest... maar toch geen kernfysicus. Tenminste, dat zegt de Iraanse staatstelevisie. Weet jij precies hoe het zit, wie die eigenlijk was? Ja, deze man uh, was inderdaad geen kernfysicus, uh, geen maar uh, deed wel zijn doctoraal aan een belangrijke universiteit hier in de elektronica. Ja, stapte op een ochtend uh, de, uh, ja, een soort een crash uit waar hij net zijn kind had gebracht samen met zijn vrouw. Uh, werd in zijn hoofd geschoten. Zijn vrouw is ook, uh, ook zwaar gewond in het ziekenhuis nu. En ja, wat is er dus precies aan de hand? In het begin dacht iedereen... Deze man is een kernfysicus met dezelfde naam. Nou, er is er inderdaad hier in Iran iemand die ook Darius Rezaei heet. Eh, en die wel een belangrijke rol speelt in het Iranse nucleaire programma. Eh, maar die bleek het niet te zijn. Eh, vervolgens eh, hebben de Iraniërs wel, traditioneel natuurlijk, Israël en de Verenigde Staten de schuld gegeven van de aanslag. Maar daarbij gaf ook het ministerie van Defensie en de Iranse nucleaire organisatie toe dat ze met deze man helemaal niks te maken hebben. Ja, dat, dat Westers complot wat uh, altijd vrij rap als verklaring wordt gebruikt bij dergelijke aanslagen. Hoe aannemelijk is het dat inderdaad de CIA of de Mossad erachter zit? Nou ja, dat, dat is heel moeilijk te zeggen. De, de, de, de drie andere kerngeleerden die wel zijn omgebracht in de afgelopen twee jaar speelden wel een belangrijke rol. En ja, je zou kunnen stellen dat Westerse mogelijkheden een rol spelen in, in, in liquidaties hier in Teheran. Maar is dat ook echt het geval? Er zijn er nog meer aanslagen geweest waar we misschien in het Westen minder van hebben gehoord. Er zijn hier ook twee dokters zomaar door mannen op motorfietsen eh, omvergeschoten. En eh, ook een, een lid van de oppositie is omvergeschoten. Er zijn mensen hier in Iran die zeggen, nee, dit is niet het buitenland. Dit is de staat die een soort van, ja, sfeer van chaos wil creëren om zo zelf sterk te lijken. Nou, eh, verschillende complottheorieën natuurlijk. En... Eén ding is duidelijk, niemand weet wie het echt doet. Maar als, als het doel zou zijn om chaos te creëren, stel dat de staat erachter zit, waarom zou je dan specifiek op atoomgeleerden mikken? Nou ja, je kan natuurlijk. Uh, een, een, een, een, nu gaan we dus de complottheorieën in, in die sommige mensen hier aanhangen. Die zeggen van. Uh, Iran wil aan het Westen laten zien dat het. Uh, uh, ja, dat, dat, uh, Iran wil aan zijn eigen bevolking bewijzen. Dat het Westen inderdaad hier een kwalijke rol probeert te spelen en probeert zo steun te krijgen van zijn eigen bevolking in bijvoorbeeld dat controversiële nucleaire programma. Waardoor Iran toch veel onder sancties is en mensen veel te lijden hebben. Dus dat zou kunnen. Maar ja, het woord zou is natuurlijk wel een beetje het sleutelwoord in alles. Want uh, zoals wel vaker in dit soort spionageachtige spellen, CQ complottheorieën is dus echt niks duidelijk. Je zegt dat het eventueel gebruikt zou kunnen worden om steun te werven onder de bevolking. Is dat Iraans atoomprogramma, behalve dat het wereldwijd omstreden is, is het ook in Iran zelf zeer omstreden onder de bevolking? Ja, een heleboel mensen die vinden dat. Net zoals bijvoorbeeld de nationalisatie van de Iraanse olie 50 jaar geleden. De olie was vroeger in handen van de Briten. Daar hebben de Iraners een strijd voor gevoerd. Die vonden dat het van hun was. En die vinden dat het hetzelfde is met nucleaire energie. Die zeggen, waarom mogen wij dat niet hebben en waarom mag Nederland dat wel hebben? Of of Amerika, wat, wat is er mis met ons als ons opkomende staat... om ook een nucleair programma te hebben. Maar mensen zien ook de keerzijde van die medaille. Er is veel kritiek op president Mahmoud Ahmed in het buitenlandbeleid. Waarom zijn we onder sancties? Waarom is een pak melk zo duur geworden in Teheran? Dat zijn vragen die mensen hebben. En ja, als je ze dan doorvraagt over het nucleair programma... dan zeggen ze, ja, we zien wel heel veel nadelen daarvan, maar geen voordelen. Is er voor zover jij weet, want ik geloof dat je het eerder al zei... dat het onduidelijk is wie erachter zit, ooit een van deze zaken opgelost? Krijgt het een follow-up? Wordt dat uitgezocht? Uh, volgens de Iraners wordt dat heel snel uitgezocht. Die komen dan inderdaad met, met, met, met, met de theorie dat het West erachter zit. En in de, de afgelopen keer hebben ze ook uh, iemand op tv gebracht... die dan uh, vertelde dat hij uh, door, door een agent in Azerbeidzjan uh, was ingehuurd. Uh, vervolgens naar Israël was gebracht, daar was getraind om die aanslagen uit te voeren. Is dat echt bewijs dat het ook echt zo is gegaan? Ja, dat weten we niet, want de Iraniërs zijn ook heel goed in het verzinnen van verhaaltjes. Uh, volgens de Iraniërs is er één beschuldigende vinger en dat is... Amerika en Israël. En wat ze, denk ik, daarvan niet zo goed begrijpen. is dat tegelijkertijd ook het land heel erg zwak overkomt. Aan de ene kant zeggen ze dat, uh, dat ze een sterke, machtige staat zijn. Aan de andere kant lukt het dus blijkbaar Israël en Amerika. om hier midden in de, in de stad aanslagen te plegen. Ja, precies. Vorig jaar was er dan nog een heel merkwaardig verhaal. over een Iraanse kerngeleerde. die zou dan door de CIA zijn ontvoerd. en die vluchtte toen naar de Pakistanse ambassade in Washington. Weet je hoe het met hem is afgelopen? Nou, van hem hebben we echt heel lang niks meer gehoord. Uh, hij is uh, als de verloren zoon ontvangen. Als, uh, de, en, uh, hij is toen geportrapeerd als dubbel dubbelagent. Uh, met bloemen stonden ze op het vliegveld om te wachten. Maar ja, vervolgens is hij verdwenen. En heel veel mensen verwachten dat hij nu of gedebriefd wordt, of in de gevangenis zit, of erger. Goed, Thomas. Het blijft allemaal nogal mysterieus. Maar dank in ieder geval voor je inzichten. Thomas Erdbrink in Teheran. Het is vijf voor twaalf. Albert Einstein zei het ruim 100 jaar geleden al... tijdreizen is onmogelijk. Chinese wetenschappers hebben dat nu nogmaals bewezen. Wetenschapsjournalist Diederik Jekel, goedenavond. Goedenavond. Misschien heb ik iets gemist, maar wanneer was het wel salonveeg... om te denken dat tijdreizen wel mogelijk was? wetenschappers zijn al jarenlang geïntrigeerd door de mogelijkheid natuurlijk. En het heeft allemaal te maken met uh, de relativiteitstheorie van Albert Einstein. En die zegt eigenlijk dat, uh, dat is een beetje de kosmische flitspaal, en die zegt dat er een maximum snelheid is aan alles in het universum. Aan mensen, raketten, deeltjes, alles. Maar ook aan informatie. En daar gaat dit onderzoek over. En het is een beetje raar dat informatie een snelheid zou hebben. Maar stel je voor dat ik een koning ben in de middeleeuwen en ik wil een brief versturen. Dan stuur ik iemand op een paard en dan is de snelheid van die brief is de snelheid van het paard. Dus informatie de heeft een snelheid en je kan dat nooit sneller laten zijn dan de snelheid van het licht. Want dan gebeurt er iets heel erg raars, dan gaat die boodschap terug in de tijd. En dat levert allerlei problemen op. En dan was in de jaren negentig een, een onderzoek waarin bleek dat je wel degelijk lichtdeeltjes misschien sneller dan het licht zou kunnen laten gaan. Nou, dat is natuurlijk een beetje raar. Licht heeft natuurlijk de snelheid van het licht, zou je denken. Maar dat heeft te maken met kwantummechanica en 5 voor 12 is een beetje kort om uh, die details... Uh, en mijn te intellect hebben. ook niet groot genoeg, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Precies, maar um, in ieder geval zou dat dus mogelijk zijn. Nou, dat experiment bleek uiteindelijk niet helemaal te kloppen. Maar nog tien jaar lang vroegen mensen zich af, hoe zit het nou met één Enkel lichtdeeltje. Kan dat misschien sneller dan het licht uh, gedaan worden? Nou, toen moesten we dus de snelheid van dat één enkel lichtdeeltje kunnen meten. En uh, wetenschappers in Hongkong is het voor het eerst gelukt, en dat is ongelooflijk knap, om de snelheid van één lichtdeeltje te meten. En ze meten de voorkant van dat lichtdeeltje en ze zagen dat dat altijd met de snelheid van het licht reist. Het is dus nog nooit iemand gelukt om te bewijzen dat Einstein ongelijk had. Um, nee, de, de, de relativiteitstheorie die doet het al, uh, al ruim een eeuw fantastisch... in elk mogelijk onderzoek, met elke mogelijke precisie. Ja. Diederik, ik heb nieuws voor je. Ik ga dat tijdreizen toch proberen. Het is vijf voor twaalf. Albert Einstein zei het ruim honderd jaar geleden al... tijdreizen is onmogelijk. Chinese wetenschappers hebben het nu nogmaals bewezen. Wetenschapsjournalist Diederik Jekel, goedenavond. Goedenavond. Is het gelukt of niet? Ja, nee, ja, ik, ik, ik was er helemaal klaar voor mijn verhaal. Dus uh, ik, d -d volgens mij is het jou wel gelukt. Ja, hè? je ging er moeiteloos in mee. We hebben het samen gedaan. <laughs> Diederik, heel erg bedankt. Fijne avond. Ja, gedaan. Doe. Dit was Met het oog op morgen. Maandag 25 juli. Morgen zit hier mijn collega Pieter van der wielen. wielen. Fijne avond. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.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 Dit is Radio 1.